Voorspel in zestien degener geschreven door Almerie Selinko. Bewerking Jan Apon. Regie Eero Muller Vandaag het dertiende deel. Het antwoord van Bernadotte aan Napoleon. Parijs, begin april 1813. Gisteravond heeft een courier uit Stockholm mij Jean-Baptiste antwoord aan Napoleon gebracht. Over een half uur zal ik hem voor de laatste maal in mijn leven spreken. Is het nou nodig dat je je zo opschildert? Goudschmink en rode lippen. Je overleden papa... Daar heb ik van keizerin Josephine geleerd, Marie. En ik geloof dat het een goede les was. Je voelt je als vrouw heel wat zekerder als je goed opgemaakt bent. Bovendien zal ik het nodig hebben. Je bent goed genoeg voor die bonaparte. Marie, je spreekt over je keizer. Ach, keizer. Het mocht wat. Weet je wat Jean-Baptiste hem schrijft? Hier. Het lijden van het continent eist vrede. En Uwe majesteit kunt deze eis niet van de hand wijzen... zonder de som van de misdaden die u reeds begaan hebt... tienvoudig te vermeerderen. Wat heeft Frankrijk als vergoeding voor zijn enorme offers ontvangen? Niets anders dan militaire roem, uiterlijke glans en werkelijk ongeluk... binnen de grenzen van het Rijk. En deze brief moet ik aan Napoleon gaan brengen. Zoiets kan alleen maar mij overkomen... Ja. Het is nog waar ook. Wat is er van mijn Pierre geworden? Een wrak. Een invalide. We zullen iets voor Pierre verzinnen, Marie. Dat beloof ik je. Maar kom. Geef me mijn nieuwe hoed, Marie. Oh, ja. En die viooltjes. De keizer houdt van viooltjes. Misschien helpt het een beetje. Dank je, Marie. Roep nu graaf Rose maar en zeg dat ik klaar ben. Graaf Rozen, haar hoogheid is gereed om te vertrekken. In de zwoele namiddag reden Graaf Rozen en ik... in een open wagen naar het Villerie. Het rook naar lente. De schemering was al erg blauw en vervaagde alle contouren. Om vijf uur kwamen wij aan. Wij werden onmiddellijk toegeladen. De keizer ontving ons in het grote studeervertrek... waar ook minivale... Coulencourt en Talleyrand aanwezig waren. Majesteit, ik overhandig u het schrijven van de kroonprins van Zweden. Ja. <hums> Menevrouw... Afschrift in het archief van het ministerie van buitenlandse Zaken. Het origineel bij mijn privépapier. U hebt u mooi gemaakt, Hoogheid. Violet staat u goed. Overigens een vreemde hoed. Is het tegenwoordig mode? Had u zich voor mij zo mooi gemaakt, Hoogheid? Ja, je. En u met viooltjes getooid om mij dit... Om mij dit fot van de voormalige maarschalk Bernadotte te brengen. Viooltjes, madame, bloeien op een verborgen plaats en geuren heerlijk. Maar dit verraad, waarover iets alle Engelse en Russische kanten juichen, schrijdt een hemel, madame. En stinkt. Ik verzoek u afscheid te mogen nemen, sier. U mag niet alleen afscheid nemen, madame. U moet zelfs afscheid nemen. Bernadotte trekt tegen mij te strijden. Hij schiet met kanonnen op de regimenten die hij zelf heeft gecommandeerd. En u waagde het hier te komen met viooltjes getopt. U hebt mij in de nacht dat u uit Rusland terugkwam, zelf verzocht het antwoord van mijn man persoonlijk te komen brengen. En viooltjes draag ik omdat ze me goed staan. Mag ik nu. voor goed afscheid van u nemen, hier? Ehm. Um, ik. Uh, ik verzoek de heren hier te wachten. Ik wil een ogenblik mijn Haar de koninklijke hoogheid alleen spreken. Volgt u alsjeblieft naar mijn met mevrouw. Meneer Van, schrijf de hele aflat niet keuren. U wilde mij iets zeggen, sire, maar ik weiger. met uw Majesteit over de kroonprins van Zweden te spreken. Wie spreekt over bijna dat? Dat was het toch niet, Eugenie? Alleen. Je zei zo plotseling dat je voor altijd afscheid wou nemen Zo kan men toch geen afscheid nemen Als men elkaar zo lang gekend heeft Ik heb gezegd dat men toch niet zo Zo zonder meer uit elkaar kan gaan Waarom niet, Sia? Waarom niet? Eugenie niet. de dagen van Marseille vergeten De heg, het weiland onze gesprek over Goethe, onze jeugd, Eugenie. Je hebt helemaal niet begrepen waarom ik bijgekomen ben die avond. Naar Rusland. Ik was moe en koud. Werk alleen. Toen u mij die brief aan Jean-Baptiste dicteerde... was u toch helemaal vergeten dat ik Eugenie Clarie was? Nee. Ik had over Bernard nagedacht die morgen. Toen ik in Parijs kwam... Wil ik alleen jou zien? Alleen jou. Maar. Ik was zo moe. En zodra wij over de spraken, vergat ik Marseille weer. Kun je het niet begrijpen? Ik heb deze week een nieuw leger van 200.000 man opgesteld. Men zegt dat het zaar. Bernadotte de Franse koning beloofd heeft. Nu, madame... mocht Bernadotte ook maar met deze gedachten spelen... dan zou dat het grootste verraad zijn... ooit door een Fransman gepleegd. Natuurlijk. Verraad aan zijn eigen overtuiging. Mag ik nu afscheid nemen, Steve? Als u zich ooit in Parijs... onveilig mocht voelen, madame... ik bedoel... Als het volk u lastig zou vallen, dan moet u onmiddellijk bij uw zuster Julie toevlucht zoeken. Belooft u mij dat? Natuurlijk. En omgekeerd. Wat wil dat zeggen? Omgekeerd? Dat mijn huis voor Julie altijd open staat. Daarom blijf ik toch hier. Jij rekent dus ook op mijn nederlaag, Eugenie. Je wordt je, je ruiken betoven, want... Ik zou je het land uit moeten laten zetten. Dit vertelt waarschijnlijk aan alle mensen dat de keizer verslagen wordt. Bovendien bevalt het me niet dat je met die lange zwee rijden gaat. Hij is toch mijn adjudant. Ik moet hem toch altijd meenemen. Je overleden bij mij zou het niet goed vinden. Ik bedoel je het je even mee. Zieger. Ja, hm. Je hand heeft je niet. Alleen maar je hand. Vandaag bent u tenminste geschorven, hier. Jammer dat je met Ben tot getrouwd bent. Adieu, je Eugenie... Marie had Pierre de tuin ingedragen. Ik zit aan het raam en kijk naar Marie die haar zoon een glas limonade brengt. Op straat marcheren de regimenten in de maat. Steeds dezelfde maat. Ik ben alleen. Villat is naar het front vertrokken en ook de jonge graaf Rozen bekende me op een morgen... dat hij zich verplicht achtte aan de zijde van de kroonprins te strijden. Dat zijn nu vijanden geworden, die twee... De geallieerden hebben 800.000 man onder de wapenen. De keizer nauwelijks de helft, maar de keizer is een genie, zegt men. Jawel. Ik moet iets voor Pierre doen als zijn wonden genezen zijn, als ik hem eens het beheer over mijn vermogen gaf. Hij is intelligent genoeg en hij heeft een goede opvoeding gehad. Ja, ik geloof dat dat een goed idee is. Parijs, november 1813. S nachts wordt elke angst reusachtig groot. Iedere keer als ik inslaap heb ik dezelfde droom. Een slagveld, aardhopen, dode paarden, diepe kuilen. Jean-Baptiste rijdt op een schimmel. Hij hangt voorover in het zadel. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jean Jean kijk mij toch aan. Ik kan je gezicht niet zien. Hou je, Jean-Baptiste. De divisie du Pas-Désiré. Mijn beste soldaten heeft die tegen mij in het veld gestuurd. En daar heb ik het zitten. Plaats... Oh, je maties. Oh, je Ik heb je zo nodig. Niet houden, je maties. Niet houden. Dit is je moet doen. Ja, ja, ja, ja, ik kan even mijn peinoir aan trekken. Maar hoort natuurlijk niet. Wie is daar? Wie daar? Grozen Uit Leipzig. Wij brengen de groeten van zijn majesteit. Komt u mee naar de keuken, dan zal ik koffie zetten. Zal ik de kop brengen? Wel, nee. Ik zet heel goede koffie. Steekt u maar een paar kaarsen aan over Stiefilat. En misschien wilt u zo vriendelijk zijn om vuur te maken, gaaf Rozen. Wij zijn dag en nacht doorgereden. Overigens, de beslissende veldslag hebben wij verloren. Gewonnen. Zijn hoogheid heeft persoonlijk actie verstoord. Eerst Spaanders, graaf Rozen. Ach, die graven, die graven. Overste Vilat, helpt u me eens even? Zeker, hoogheid. Ik geloof dat de graaf nog nooit een vuur heeft aangelegd. Waarom bent u eigenlijk niet bij het Franse leger? Ik ben krijgsgevangene, hoogheid. Van graaf Rozen? Om zo te zeggen, ja. Zijn hoogheid heeft mij niet met de andere gevangenen naar de barakken laten marcheren. Maar geëist dat ik onmiddellijk naar Parijs ging... Om u terzijde te staan totdat. Totdat? Totdat de vijandelijke troepen hier binnentrekken. Zo zo. Zo staan de zaken dus. De veldslag werd op de 17e en 18e oktober geleverd. In de morgen van de 19e bestormde Bernadotte Leipzig. Is zijn hoogheid gezond? Hebt u hem zelf gezien, Via? Heel gezond. Ik heb hem met mijn eigen ogen gezien, te midden van het ergste strijd gewoel. En hebt u hem gesproken, Villat? Na de hand. Na de nederlaag. De overwinning, overigens Ik wil. Hoe zag hij eruit, Villat? Ik bedoel, daarna. Het water kookt, madame. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik zal koffie zetten. Hoe zag hij eruit, Vilat? Hij is grijs geworden, madame. Wat zei zijn hoogheid eigenlijk, graaf Rozen? Toen u zo plotseling opdook. Ja, eerlijk gezegd. Zijn hoogheid was razend. En schreeuwde tegen mij dat hij de oorlog ook zonder mij zou kunnen winnen. En uh, dat ik in Parijs had moeten blijven om uw hoogheid terzijde te staan. Natuurlijk had u hier moeten blijven. En u, u bent er toch ook van doorgegaan gegaan om erbij te zijn? Niet om erbij te zijn. Maar om Frankrijk te verdedigen. Vertelt u mij van de veldtocht, graaf Van Berlijn uit ging zijn hoogheid in stelling bij Groosbeer. Daar leverde hij zijn eerste grote veldslag. Eerst werden we door Oudino's arterie beschoten. Toen probeerden de huzaren van Kellerman onze frontlijn te doorbreken. Achter hen marcheerde een infanteriedivisie. Allemaal regimenten die jarenlang onder Bernadotte gediend hebben. Mijn droom. Hoe heb je het uitgehouden, Jean-Baptiste? Hoe heb je het uitgehouden? Het begon te regenen. Ik legde een jas over de schouders van zijn hoogheid. Maar hij schudde hem onmiddellijk af. Het was koud. Maar op het voorhoofd van zijn hoogheid stonden grote zweetdruppels. Ik zou koffie drinken. Zijn hoogheid heeft natuurlijk al die tijd geweten dat de beslissing bij Leipzig zou vallen. Daar zouden de geallieerden zich verenigen. De Czaar, de Oostenrijkse keizer en de koning van Pruisen. Maandag 18 oktober liet zijn hoogheid onze kanonnen in stelling brengen. En beval de stad Schönenfeld aan te vallen. Alsjeblieft. Dank u, hoogheid. Dank u, hoogheid. S'avonds laat... Na de slag warmde zijn Hoogheid zijn handen bij het kampvuur. Plotseling verlangde hij een donkerblauwe mantel en een steek zonder onderscheidingstekenen. Bovendien een vers paard. Toen hij opsteeg, vroeg Graaf Brahe of hij hem vergezellen mocht. Nee, antwoordde zijn Hoogheid. Fernand moet mee. Brahe was zeer beledigd. Ten slotte is Fernand maar een kamerdiener. Onzin. Fernand is de beste schoolvriend van zijn Hoogheid. Wat gebeurde er die nacht? Zijn hoogheid is met Fernand weggereden. Een voorpost heeft gezien hoe zijn hoogheid afstapte naast een gewonde knielde. De voorpost hoorde hem tegen hem praten. Maar de man was al lang dood. S morgens heeft die voorpost hem bekeken. Het was een Fransman. Mag ik nog wat koffiehoogheid? U gang, koffie, hoogheid? Gaat uw gang, Vila. De koffiepot potste op de haard. En de volgende dag gaaf rozen. Wij wisten dat zijn hoogheid de drie andere heersers had voorgesteld Leipzig te bestormen. De keizer van Oostenrijk, de tsaar van Rusland en de koning van Pruisen stonden vanaf een heuvel toe te zien. En bij God, wij hebben het klaargespeeld. De keizer is door de westelijke poort gevlucht toen zijn hoogheid Leipzig binnenrukte. In Leipzig heb ik zijn hoogheid weer gezien. Hij haalde mij uit een rij van krijgsgevangenen toen wij voorbij marcheerden. Wat doet u hier, wie laat? vroeg zijn hoogheid. Ik verdeel Frankrijk hoogheid, zei ik dan moet ik helaas zeggen dat u Frankrijk slecht verdedigd hebt. Ik beveel u onmiddellijk naar Parijs terug te gaan... en bij mijn vrouw te blijven totdat ik zelf kom. Toen riep zijn hoogheid mij... en beval me overigens de Villat te begeleiden. Maar omdat Parijs ten slotte nog steeds in handen van de keizer is... was ik gedwongen om deze gekke jas aan te trekken... en die berenvelmuts op te zetten. Vindt u die berenvelmuts zo belachelijk, graverozen? Ik wil er maar mee zeggen, hoogheid... Dat ik daarom het Zweedse uniform niet draag. Ja, ja. En zodoende zijn we hier, Hoogheid. En de keizer? Hij wil de Rijngrens verdedigen. En als dat niet lukt, wil hij tenminste Parijs behouden. draait hij hier zijn mijn keuken zonder mijn... Hoogheid, ja, ik ben het, Marie. Gaat u naar uw kamers, heren. U zult alles nog vinden zoals u het verlaten hebt. nacht, Hoogheid. Goede Hoogheid. Wel te rusten hier. En jij gaat ook naar bed, Desiree. Moet je doodziek worden. Het is half zeven. Je kan nog best een paar uur slapen. Nee, Marie. We moeten de kamer van Jean-Baptiste klaarmaken. Frankrijk is verslagen. De verbonden legers marcheren naar Parijs. Jean-Baptiste. Kom thuis, Marie. Die zich niet schaamt. Parijs, 30 maart 1814. Om twee uur s'nachts werd de capitulatie getekend. Mijn huis lijkt wel een gekke huis. Ieder die iets van de geallieerden te duchten had, zocht nu de bescherming van de Zweedse vlag die van mijn huis wapperde. Julie met haar kinderen is bij me gekomen en de beide zoontjes van Hortense... Marius, de zoon van mijn broer Etienne en zijn dochter, wie man in het front is, stonden ook al voor mijn neus. Het ergste is dat al die koninginnen, troonopvolgers, graven en generaals plotseling geen sens schijnen te bezitten. Dat overmaat van ramp kwam Marie met een nieuwe onheilstijding. Desiree, Desiree, Pierre moet je spreken. Hoezo? Je hebt geen geld meer. Hoe geen geld meer? Nou, maar hij ben je toch je huishouden? Dat heb ik hem zelf toe aangesteld. Ik heb er valt niks meer te beheren. Alles is op, zegt hij. Ach, Marie. Laten we maar even naar hem toe gaan. Hoe kan dat nou, Marie? Ja, ik weet het ook niet. Uh, het leven is wel erg duur geworden in Parijs. Ja, dat weet ik, maar hoe is het nou toch mogelijk? Je wilde mij spreken, Pierre. Marie, zei dat er geen geld meer is. Nee, dan kijk u maar. Hier hebt u een lijst van alle betalingen die ik sinds 1 april gedaan heb. De salarissen. Ik betaal nu ook het salaris van de gouvernante van madame Julie. Dan het geld dat ik aan monsieur Clary gelinkt heb. En de inkopen voor de huishouding. De bedragen zijn hoog, madame. Levensmiddelen zijn alleen nog maar klam te koop. En we zijn nu met veel mensen. Vorige maand heb ik op het nippertje Franse staatspapieren verkocht. En van de opbrengst hebben we tot nu toe geleefd. We konden vanmorgen een groot stuk kalfslees krijgen. Maar het kost 100 francs En die heb ik niet. Ziet u maar, de kast is totaal leeg. Ja, ja, ja. Kunt u binnen afzienbare tijd op geld uit Zweden rekenen? Ik, ik weet het niet, Pierre. Misschien zou zijne hoogheid de kroonprins. Ik weet niet waar zijne hoogheid zich bevindt. Ik kan natuurlijk ieder bedrag lenen, als u een wissel wilt tekenen. De kroonprinses van Zweden staat thans elk bedrag ter beschikking. Maar ik kan toch als Zweedse kroonprinses geen geld lenen? Dat, dat zou een verschrikkelijke slechte indruk maken. Ik zou een van uw sieraden kunnen verpanden... Niemand zou te weten komen van wie het was. Ja, als ik plotseling hoge gasten moet ontvangen, dan sta ik met een kale hals. Ach, Julie hing altijd vol briljanten. Dan moet zij maar... Je weet door... toch, Marie, dat Joseph al haar sieraden meegenomen heeft. En hoe wil je dan al die mensen die onder je dak wonen te eten je geven? Ja, laat me, laat, laat me nadenken, Marie. Laat me even nadenken. De firma Clarie, Marie. Hm? Marie, de firma Clarie heeft toch in papa's tijd een filiaal in Parijs gehad, niet? Ja, natuurlijk. Dat filiaal bestaat nog. Iedere keer dat meneer Etienne uit Genua naar Parijs kwam, heeft hij het bezocht. Heeft hij er met jou nooit over gesproken? Nee, nee, nee, maar daar was ook geen reden toe. Niet? Wie heeft er eigenlijk de helft van de firma die aan je overleden mama toebehoorde geërfd? Dat weet ik niet, Etienne heeft nooit. Volgens behoort. de wet behoort u, koningin Julie, en uw broer Etienne, elk een derde deel toe van die helft. Dus een zesde deel van de firma Clarie is van mij? Ongetwijfeld. Parry. De kok moet dat stuk kalfvlees halen. De slager krijgt vanavond geld. En zorg voor een huurkocht. Ja. François Clary. Zijdenstoffen. En gros. En detail, hier is het dus. Waarmee kan het dienst zijn, madame? Leidt u de zaken van de firma Clary in Parijs? Tot uw dienst madame. Wit satijn is helaas momenteel uitverkocht, maar wij hebben nog een restant gordijn, mousseline, dat madame over haar gordijnen kan hangen. Erg gevraagd in de Faubourg... -za. Ja, daarover gaat het niet. Oh, ik begrijp, uh, madame denkt aan een japon. Tot gisteren had ik nog een brokaat met ingeweven lelies, madame, maar helaas alles uitverkocht. Doet u goede zaken, monsieur? Le grand, madame, le grand. Die witte stoffen, monsieur, brokaat met ingeweven Bourbonse ladies, die gordijnmousseline en dat andere witte goed. Wanneer zijn die eigenlijk aangekomen? De toegangswegen naar Parijs zijn toch afgesloten? <laughs> Madame, monsieur Clary heeft die stoffen maanden geleden al uit Genua gestuurd. Kort na de slag bij Leipzig kwamen de eerste partijen al aan. Monsieur Clary is buitengewoon goed geïnformeerd. Madame zal wel weten dat Monsieur Clary de zwager is van de overwinnaar van Leipzig. Van de Zweedse kroonprins. Madame zal begrijpen dat. Hebt al weken geleden witte zijde aan de dames van de oude Adel verkocht? Oh, Jazeker, madame. Dus u hebt witte zijde verkocht. De ene rol naar de andere. Terwijl de Franse troepen nog vochten om de geallieerden achteruit te dringen, hebt u geld verdiend aan een aanstaande nederlaag. Oh. Niet waar, monsieur Legrand? Ja, madame. Ik ben slechts employé van de firma Clary. Bovendien zijn de meeste leverancies nog niet betaald. Uitstaande posten, niets dan uitstaande posten. De dames die de witte stoffen met de lelies gekocht hebben, wachten op de terugkeer van de bourbons. Dan krijgen de mannen weer goede baantjes en dan kunnen ze betalen. Maar de toiletten voor de ontvangst in de tuilerieën moeten van tevoren klaar zijn. Nou, waarmee kan ik u van dienst zijn, madame? Ik heb geld nodig. Hoeveel hebt u in kas, Madame, ik begrijp... Een zesde van de firma Clary behoort mij toe. Madame. Ik, ik ben de dochter van uw overleden oprechter. Madame, ik begrijp u niet. Monsieur Etienne heeft maar twee zusters. Madame Joseph Bonaparte en de kroonprinses van Zweden. Dat klopt, monsieur. Ik ben de kroonprinses van Zweden. Maar... Hoeveel hebt u in kas, monsieur Legrand? Madame. Madame, neemt u mij niet kwalijk? Ik was al leerling bij uw papa, Marseille, toen uw hoogheid nog maar een klein kind was. U zou mij niet herkend hebben, nietwaar? Ik, ik probeer mijn best te doen in deze dagen. Ik zal de deur sluiten, hoogheid. Wij hebben nu geen kant meer nodig. Een dochter van François Clary, wie had dat kunnen denken? Ik, ik heb verschrikkelijk geaarzeld. dochter van, van Clary maakt toch geen schuld. Hier hebt u mijn zakdoek, madame. Hij is schoon. Dank u. Dank u. Ik heb al die jaren nooit mijn aandeel in de inkomsten van de firma opgenomen. Daarom zou ik nu alles willen meenemen wat u contant heeft. Ja, ik heb heel weinig contant. Op de dag van zijn vertrek heeft koning Joseph me om een groot bedrag verzocht. Koning Joseph? Ja, koning Joseph nam twee keer per jaar zijn aandeel op. Dus ook koning Joseph heeft aan de witte kookachtigs verdiend. Hier, hier, madame. Dit is alles wat we momenteel aan contanten hebben. Mooi, geeft u me dat maar. Dat is altijd nog iets. Meneer Le Grand, ja. we moeten onmiddellijk de uitstaande posten incasseren. Vermoedelijk zakt de vrouw nog meer. Buiten wacht mijn huurrijtuig. Neemt u dat en rijdt u naar de klanten. Als men we u weigert te betalen, vordert u de stoffen terug. Ja, madame, ik, ik kan hier niet vandaan. We hebben nog maar één leerling en die is met een boodschap weg. Dan zal ik de klanten bedienen. De hoogheid. Ik heb als jong meisje vaak in de zaak van papa geholpen. Wees u maar niet bang. Ik weet hoe men zijde rood. Haast u, monsieur. Goed, madame, ik... Zijn... Doet u alstublieft die witte kookaard af als u een opdracht van de firma Clarie bezoeken maakt. de hoogheid, de meeste mensen... Ja, de... maar niet de vroegere leerlingen van papa. Tot ziens, monsieur Lebrun. Tot straks. Hoogheid. U hebt geluisterd naar het dertiende deel van Désirée. Een hoorspel in 16 delen, geschreven door Annemarie Selinko in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling was als volgt. Désirée, Barbara Hofman. Marie, Féciarone. Napoleon Hans Vierman. Bernadotte, Hans Karsenbarg. Villat, Wim de Meijer. Graaf Rozen, Gijs de Lange. Pierre, Joscha Hamann. En Le Grand, Paul van Gorkum. Technische Realisatie: Léon Dubois en Beer Gertenbach. Regie: Hero Müller.